Twee uur, jouw met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela ademt zelf. Volgens een woordvoerder van president Zuma is dat een goed teken. Mandela werd afgelopen nacht met een longontsteking opgenomen... in het ziekenhuis van Pretoria. Eerder vanochtend werd zijn toestand omschreven als ernstig, maar stabiel. De 94-jarige Mandela kampt al langer met een slechte gezondheid. Hij lag de afgelopen jaren geregeld in het ziekenhuis... en verschijnt niet meer in het openbaar... In drachten is een zijgevel van een gebouw vanmiddag gedeeltelijk ingestort. Het metselwerk is van de gevel gevallen. Er zijn geen gewonden. Het is een appartementencomplex van twee lagen bovenop een winkelcentrum, zegt de politie. Het gevallen stuk muur is ongeveer 10 bij 10 meter en ligt in puin op de grond. Supermarkt Jumbo, dat direct onder het flatgebouw zit, werd na de instorting gesloten en ontruimd. De winkel is inmiddels weer open. Vooral de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft dit weekend nog veel last van het hoge water. Op verschillende plaatsen langs de rivieren Elbe kunnen de dijken het nauwelijks aan. Sommige zijn overstroomd. Duizenden inwoners van dorpen en steden aan de rivier zijn geëvacueerd. De burgemeester van Maagdenburg heeft gewaarschuwd voor een dramatisch weekend. In delen van de stad is geen elektriciteit meer. In andere regio's lijkt het ergste achter de rug te zijn. De hoge waterstanden bedreigen ook Hongarije. Maandag bereikte de Donau daar dan het hoogste punt. Kees Bredeveld vertrekt eind van het jaar... als algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Hij was dat sinds 2005. Bredeveld was onder meer verantwoordelijk voor de fondsenwerving... en hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis... na de tsunami in Azië en na de aardbeving in Pakistan, Haiti en Japan... In eigen land was Bredeveld onder meer betrokken bij de hulpverlening... na de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. Hij is 66 jaar. Wie hem als algemeen directeur gaat opvolgen, is nog niet bekend. Het weer in een groot deel van het land volop zon. Ook soms stapelwolken. Langs de kust in het noorden en noordwesten meer bewolking. Temperatuur 14 graden op de Wadden en 19 in Zeeland. In het binnenland wordt het 22 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt, later opnieuw zon. Dit was het NOS Journaal. Aan verkeersinformatie op de A7 tussen Amsterdam en Hoorn... wordt het hele weekend aan de weg gewerkt bij Purmerend. Richting Hoorn staat nu 3 kilometer file richting Amsterdam 2. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag wordt ook aan de weg gewerkt. Bij Woerden zijn maar twee rijstroken open. Er staat 5 kilometer file. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kan ook via Amsterdam rijden.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 Presentatie Carlo Grantsen. Ja? Ja, we en zijn ik, er. En ja. ik ook. Nee, ja, maar zo, ik ben wel eens verwerven. Het is toch een show. Maar het is, ja, volgens mij doe jij het programma vandaag. Nee, maar... Dat is lekker rustig. Je doet het pas nou, in jaar, je eindje of elf nee, in de, radio in maken. De, in, de, in de aankijler zit jij alleen. Het is heerlijk. Ik <laughs> hey, Wie ben ik en, dan? Jij bent Carlo Brans, oh, van de ja, Top Magazine ja. en je presenteert dit programma heel goed. Je hebt vandaag de gast Peer Pashaar. Ik zou zeggen, succes! <lacht> ja, nee, maar zo kom <laughs> jij niet weg van me. Nee, maar maar zo dat vind ik ook helemaal niet, niet erg, want Peer kennen we al een hele tijd. Hij heeft een Mercedes-Benz achtergrond, is tegenwoordig pr Herman van Audi Nederland. Peer, welkom. Dankjewel op hey, deze mooie dag. Ja. Peer is eigenlijk van de Volvo's. Eigenlijk, eigenlijk? Eigenlijk is die van de volgers, maar, maar dat weten maar heel weinig Zijn niet. we dat niet allemaal een beetje? Ja, nee, natuurlijk, dat natuurlijk. zijn we niet allemaal, want ik ben helemaal niet van de volgers. Wij moeten naar het tweede scherm kijken. Uh, althans, niet wij, maar uh, onze luisteraars. Want? want er staat van alles op. En er schijnt zelfs een foto van jou op te staan. Ja. Dat jij. Bij jouw bijna gereed gekomen Porsche 911 Targa uit. Nee, was het 1975 1975 staat. Hij, het, het, is, het, is, het, is nog, het is nog maar een paar dagen en dan kun jij daar gewoon in gaan rijden. Dat, althans, luisteraar, kijk op het tweede scherm. Of op onze Facebookpagina of Twitter. En dan, dan ziet u een glunderende heer Van Werven. Even naar Peer, mag het eventjes? Want uh, jij reed laatst met die Mercedes-Benz CLA. Ik zie hem steeds ja. meer rijden trouwens. Ja, ja. gaat nu het heel een, snel. Een, een, een, in de was gecompenseerde les. Het is, ik vind het een mooi karretje. Maar ja. Audi heeft een concurrent voor die auto. Het is de A3 Sedan. Ja, nee, die heet A3 Limousine. Na. Ja. In Nederland heet die Limousine. In andere landen Sedan. Is dat niet handiger zijn geweest om hem hier ook sedan te noemen? Ja. Weer? Ik weet niet hoor, nee, maar. want wij noemen alle, uh, uh, sinds jaar en dag, uh, alle uh, vier dus sedan's noemen wij limousine. Okay, dus ook En de een volgende limousine. vraag, zou het dan niet handig zijn om alle sedan's gewoon sedan te noemen, meneer Bessar? <laughs> dat, dat zou ook kunnen, dat zou ook kunnen. Het <laughs> fijn zijn, ja. Alleen in Nederland heet dat dan limousine? Nee, er zijn meerdere landen uh, wereldwijd waar uh, de naam limousine wordt gebruikt. Uh, er zijn ook landen waar uh, sedan wordt gebruikt. En in uh, België bijvoorbeeld heet die uh, Berline. Ja, ja. precies. Oh, ja, ja. ja, daar <laughs> mogen ze niet limo zijn. Dat is Frans. Dat mag niet. Nee, oké, okay, daar heb ik. Dit nou, is, is uh, wel landenmarketing. Dit. Altijd als ik denk aan auto's, hatchbacks met een kontje. kom ja. je ontegenzeggelijk in mijn gedachtegang uit bij de Opel Corsa TR. Ja. Om maar een voorbeeld ja, te geven. goed hè? Ja, of goed. de Renault uh, 5, die later 7 werd. Nee, nee, De nee, Renault, jette, nee. Renault 5 Park. Sedan heeft altijd de Renault 7 geheten. En was nooit in je leven. Maar was een Spaans product. Dat weet ik. De Renault 7, daarom zeg ik dat ook. De Renault 7, dat was een van de allerlelijkste auto's ter wereld. Mm -hmm. mm -hmm. Nu is die C laag geslaagd. Maar die A3 limousine, heb jij hem al gezien? Maar alleen een plaatje. Alleen een plaatje. Ik, denk, een denk, ik, denk, ik, ik hoor het, al, Bas. Uh, je bent uh, nog niet bij onze preview in Leusden geweest. Dat Daar hebben we de auto uh, afgelopen twee weken laten zien aan bijna duizend mensen. Mm -hmm. En. Um, nou komt daar een deel wat natuurlijk sowieso iets met die auto heeft ja. of geïnteresseerd is. Maar iedereen is echt laaiend enthousiast. Het is een ja. auto die je in het echt moet zien. En die uh, heel erg goed in verhouding is. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan straks uitgebreid praten. We hebben een rijimpressie. We gaan rijden met de nieuwste auto van de stal Donkervoort in Lelystad. De D8 GTO. Vederlichte Roadster Weegt 700 kilo. Met mij erbij net iets meer. En heeft bijna 400 pk. En ik kan er eindelijk in. Ja, maar hoe, hoe... je er ook uit? Je ja, ook. Oké. Okay en makkelijk zelfs. Oké. Okay. nieuws, Carlo. Ja, nou, ik heb eerst even een vraag. Wanneer heb jij voor het laatst in het NRC gestaan, Bas? Heb je er wel ooit? Nooit. In, heb je ooit de kolommen van deze kwaliteitskrant gehaald. gehaald? Maar want, jij staat erin. Begrijp ik. Ik, ik, ik, word <lacht> ik word geciteerd. Ik word geciteerd. Het is heel toevallig. Vandaag, um, ja, artikel van, <lacht> van Guus Peters gaat over cabriolets. En je weet cabriolets dat zijn dat. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat jij bent. Enigszins ambivalent als het om cabriolets gaat. Ik ben totaal tegen. tegen die ja, ik, ja. ellendige auto's. Dus ja. merk ik merk niets wat voor een cabriolet spreekt. Maar goed, wat, Want, uh, zeg jij altijd, dat moet, u, moet iedereen weten. Een cabriolet wordt uiteindelijk een... Hangplant. En waarom? Nou ja, omdat de, de sterkte ontbreekt. We, we hebben het een worden. dak nodig voor de sterkte. De, elke cabriolet, en dat, ook de Audi's, en de, die, zijn, oh, die hebben het al wat minder. Okay. Het, het, worden in principe, hangplanten. het worden hangplanten. En, en de rest van de nadelen die staan dus vandaag in het NRC. <lacht> He? Maar goed, even los daarvan. Uh, morgenochtend maken wij ons op, Bastiaan, voor een mooi evenement. Mm -hmm. En daar moeten de luisteraars natuurlijk ook gewoon naartoe ja, komen. De tocht der honderd. De tocht der honderd van de KNAC, oftewel de Koninklijke Nederlandse automobielclub. Ja, en er gebeurde altijd wel wat uh, met de knak, met ritten, uh, één keer per jaar. Maar ja. dit is een gigantische, mooie, nieuwe rit. Het staat een beetje voor het nieuwe elan van de knak. Uh, de knak bestaat 100 jaar dit jaar. Nee. 19, uh, sorry, dat is niet waar. Nee, hij zegt is 100, 100 jaar koninklijk. Jaar koninklijk. koninklijk. het zegt weer verkeerd. 100 jaar koninklijk. In 1913 kreeg die club het uh, predicaat, omdat ze uh, in de aanloop uh, naar de Eerste Wereldoorlog-mobilisatie, geloof ik, ook ja. leverden aan het leger. En, en rijders. Dus, ja. En rijders. En dus kregen ze dat predicaat koninklijk. Nou, hartstikke mooi het is nu 100 jaar. En morgen komen ze dus startend vanaf het Sint-Janskerkhof Sint in Utrecht, nota ja, half tien. Om half tien staan er honderd fantastische auto's. Eigenlijk... Waaronder een Audi TT, by the way. Maar dit is eigenlijk... Ze hebben alle belangrijke auto's uit de ja. afgelopen honderd jaar neerzet. Ja. Ik noem Bugatti's, Bentley's, uh, Rolls Royce. Nou, nou ja, en Porsche. Uh, ik zal het van je overnemen. Een Crane Simplex, dus meteen de oudste auto's van Evert Louwman. Maar ook Opel Kapitein, Volvo P1800, Aston Martins, Jaguars, Datsun 1600, om maar een beetje dat mooie beeld van die 100 jaar auto-industrie. Maar ook mx van Mazda, ja. Renault Avantime, wie kent hem niet? Ja. En de nieuwste auto, dat is natuurlijk een Tesla Roadster. Dus, dus uh, ja, tien, alle reden. Sint-Jan, Wat ik wel sajant vind, is dat dat in Utrecht gestart wordt door de burgemeester, Terwijl Utrecht de enige stad in Nederland is waar ze plakkers willen om oude bakken te weren. Ja. Ja, de grootste anti-autostad van ja, Nederland ongeveer. Geweldig. Maar ja, die Wolfse die gaat weg, hè? Dus dat, wie weet is die stad nog te redden. Hé, hey, uh, heel snel ga ik eventjes door een paar autonieuwtjes heen. Ja. De Chevrolet Camaro is aangekondigd. Moet jou uh, aanspreken. Ja, maar die wagen. Wij zijn allebei uh, bij Amerikaanse historie. Ja, maar, maar je je wagen. Uh, Komt een nieuwe Camaro aan vanaf 105.000 euro, uh, beste luisteraar. Als Dan heb je de dichte en de open versie, die mag voor 110 weg. Als je twee jaar wacht, kost die 2,5 en dat is allemaal nog een. Ja, 2500. Uh, maar dat is allemaal nog een schijntje vergeleken bij de auto waarmee ik afgelopen donderdag of woensdag even heb gereden. De Rimac. Ja, nou, dat is. Dat, dat, ja. Jij hebt hem gezien, hè? Ja. De Rimac is, dat is vernoemd naar een uh, Kroaat van 25 jaar oud. Mm -hmm. Die een autofabriek heeft. Daar begint te bouwen nu, ja? elektrische sportwagen. Mm -hmm. Met vier elektromotoren in een niet onaardig design ja. van een supersportwagen. Ja. 1088 pk. Ja. En meneer Rimak heeft ook een in zwart leer vacuum getrokken PR-dame. Die er ook bij was. En waar jij volgens mij ook van dacht dat ze 1088 pk had. Nou ja, Hoog maar... op de palen. En die blijkt de PR-dame tevens de personal assistant van meneer Rimak. Nee, dat zijn. is mevrouw Rimak. Dat, dat is mevrouw vrouw Riemak. Ja, maar, maar, ja. Ah, die was in hetzelfde leer gehuld als de auto van binnen. De foto, foto de... van de Riemak en van de Beerdame. Niet, nee, helaas. Dat dan weer niet. Dat, nee. Ik maar probeer waar... gewoon auto-nieuws te brengen. Ja, dan ga je er weer een meter. beetje tussendoor. Te 305 kilometer per uur in 2,8 seconden naar 100. Ja. En, en, en, en een actieradius en een van 600 kilometer. Mm -hmm. Ja? Oh, de prijs. Ja, de prijs. Ex-BTW of althans voor belastingen, 750.000 euro. En de kleur van de ogen? <laughs> God, Bas, ik weet het <laughs> niet, jongen. Maar uh, 750.000 euro, best even een beetje geld. Een vol elektrische supersportauto uit Kroatië. Ja. Ja? Ja, dat is zo. Maar goed, in vergelijking dus, want, want ik probeer hier toch weer te duiden... Hey, en wat nieuws te brengen, goed, maar... Goed, in vergelijking met de Koningseggen en de Paganis... en natuurlijk met de Bugatti Veyron, die ja. deze auto allemaal zoek rijdt... Ja. Uh, is het eigenlijk geen geld. 7,5 ton, ex. We gaan snel door naar de jubileum versie van de Porsche 911. De actieradio is 600 kilometer, Bas, heb ik net ja, al gezegd. Echt. De Porsche 911 bestaat 50 jaar... Ja. En daar komt in september een 15th een anniversary ja. versie... op basis van de Carrera S in een oplage van 1963 exemplaren. Waarom zouden ze dat getal genomen hebben, Nou, dat is Verven. 2013 min 50 is 1963. U bent eruit. Heel veel optische verhalen. Uh, uh, ja. het, is, het is aankleding. Hij heeft gewoon 400 pk. Dat is gewoon de, de, de standaard de, de, de, de, versie. Maar wel foeksachtige wielen en, en dat soort dingen en zo. Is wel eventjes een, uh, een, uh, een kijkje waard. Ja, mag ik even in de rennerie roepen de 25th Anniversary van de 9 -11? Ja, mag ja, ik. Ik, ik heb worst, geen idee waar het over he. Uh, uh, Daar krijg je een plaatje aan de binnenkant en die had andere stoelbekleding. Mm. En die stoelbekleding is zo lelijk. Die doet denken aan jurken van oma's uit de jaren 70. Oké. Okay. Zilvergrijs. Ja, maar dat was in die tijd mode. Ja, als je, ze, als je er nu eentje intact vindt, zijn ze gigantisch voor geld waard omdat iedereen die rotzooi eruit gesloopt heeft. <lacht> Geweldig. Maar niet tezijde. Dus wel even opletten bij je limited editions. Hey, laatste nieuwtje. Ja. TVR. TVR heeft, is vaker failliet gegaan dan dat ze auto's hebben geproduceerd, aantallen. Mm -hmm. uh, heeft een, een boeiende, qua eigenaren een buitengewoon boeiende track... voor wat betreft uh, Rusland, moeilijk, Smolenskis. Mm -hmm. uh, je wil het allemaal niet weten. Maar de aandelen TVR zijn naar verluid, weer teruggekeerd in Engeland. De website zei op een gegeven moment van zeg nooit nooit als het ging om de, om de terugkeer van het merk op de Nederlandse markt. Oh. Of op de überhaupte de markt. En nu uh, begint steeds meer, beginnen we steeds meer naartoe te werken... dat TVR een comeback gaat maken. Nou, uh, kunnen we er allemaal blij om zijn? Uh, ja, ik meen mij te herinneren... dat ik heb nogal eens TVR's gereden in mijn carross bestaan. En ja. ik kan je melden, ik heb nog nooit een goede gereden. Sterker nog, het zijn allemaal absoluut bakken. Maar goed... Uh, de puristen vinden het misschien <laughs> allemaal heel geweldig. En bij deze dus, het ziet er ernaar uit dat TVR terugkomt. Het zijn er dan veel Zij zijn vaak cabrio's ook overigens. Hè? Dat die, staat hij overigens in het NRC. Er Zij zijn mensen hier, die ja. vaak houden van, van langdurige pijn en het lekker vinden. Ja. Dat is het, hè? Ja. Ik ben één keer uh, in de regen... Weggereden van kantoor ja. met een TVR. Ja? En daar hielden de ruitswissels op. Ja, daar is, nou, is dat op zich niet erg, want dat die kon je gewoon met je arm op, op en neer doen. Zoals dat, dat zat allemaal los. Ja. En dan wilde je dat nakijken, deed je mm -hmm. de motorkap open. En dan, dan iets. In de vergrendeling kapot, waardoor de neus weer op het asfalt kwam. En dat je weer 12.000 euro schade had. Rampenbakken. Maar gewoon dit terzijde. Open. Misschien dat er eentje bij de. Toch de 100 morgen rijdt. Ik niet. Dan nou, niet lang, dan in ieder niet lang, geval. lang inderdaad. Per onze gast. we zeiden het al, Peer, man van Audi Nederland. Het merk is bezig met een hele succesvolle periode. Ze we staan een record aantal auto's verkocht afgelopen jaar, afgelopen maand 6% meer gekocht, verkocht dan vorig jaar mei. Terwijl we alleen maar horrorverhalen horen over concurrentie. Hoe kan dat nou? Wat doen jullie dan? Um, laten we heel eerlijk zijn dat uh, deze stijging voor een deel komt door uh, het succes van Audi in, uh, in China. Maar ook in Amerika. Uh, op dit moment is uh, met name aan de West Coast... Silicon Valley is Audi een ontzettend uh, ja, uh, merk wat, uh, wat... Sexy merk. Ja, sexy merk wat ja. veel mensen willen hebben. Uh, maar zelfs uh, in, in Europa zie je... Uh, ondanks het feit dat we hier in een recessie zitten... zie je uh, een kleine groei van het merk. Hm. En dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met het feit... dat we net een, een A3 hebben geïntroduceerd, een nieuwe A3... waar een aantal karosserievarianten van, uh, van gaan komen... Um, het succes van de A4 en de A6 gaat eigenlijk ook onverminderd door. Dus ja, er zit nog steeds groei in. Ja, ja. Maar, maar, maar in, in Nederland ga je ook, ben je ook wat klimmen? Nou, in Nederland is de situatie wat anders. We ah, weten okay. wat er met de automarkt aan de hand is in, in Nederland. En um, dat betekent dat 2013 er wat anders uit gaat zien dan, uh, dan vorig jaar. We hebben vorig jaar het beste jaar ooit voor Audi in Nederland gehad, met bijna 21.000 auto's. Nou, dat zal er komend jaar wat anders uitzien. Um, dat is bij alle merken, dus dat is maar, geen schande. Maar dat is bij alle, alle merken op dit moment het geval. Ja. Weet ja. je, de, wat ik altijd hoor van Audi is van... Uh, ja, Audi is, speelt een beetje spel, want uh, ze doen naar buiten toe... alsof ze geen korting geven, maar als het dan om de lease gaat... dus dat is buiten beeld eigenlijk van de consument... dan zijn ze enorm aan het stunten, is dat zo? Nou, ik denk niet zozeer dat we aan het stunten zijn. Um, we hebben in, de, in de zakelijke markt hebben we gewoon een hele goede propositie... door uh, de, de, bij, de, de, de modellen met, uh, met een gunstige bijtelling. Veel 20%-modellen. En we hebben op dit moment een aantal succesvolle modellen... speciaal voor de zakelijke markt. Dat zijn de business editions. En die, uh, ja, die zijn bij de leaserijder heel erg in trek. Ja, en die zijn ook niet, niet, niet interessant voor de particulier. Of althans, minder. Nee. Minder interessant. Ja. Nee. Ben je nou China is een belangrijk contingent... In, het stijgen, in de stijging van die verkoop. Jij bent er niet zo lang geleden geweest, volgens ja, mij, in Shanghai. Ja. Waarom willen Chinezen allemaal Europees... laat me ja, op jouw merk concentreren... waarom willen die met Audi's rijden? Ja, ik, ik denk dat, dat uh, Europese automerken sowieso Europese uh, producten, he, mm -hmm. de, of dat nou horloges zijn of, of kleding of dure schoenen, uh, die vinden gretig aftrek in China. European luxury, dat vinden Chinezen heel mooi. Ja. Aantrekkelijk, willen ze hebben. En uh, Audi is uh, een van de eerste merken eigenlijk uh, bijna 30 jaar geleden begonnen in China, uh, dus heeft al een vrij lange historie ja. daar. Bouwde, bouwde daar destijds de, de Audi 100 mm -hmm. in, in licentie. Um, en dat waren meteen ook auto's die door de die Chinese uh, um, staatshoofden werden, uh, werden gereden. De, de, de hoge regeringsfunctionarissen. Uh, het by far uh, de beste auto die er op de markt was toen. Want, uh, daar ja, en, en inmiddels zie je daar steeds meer... Uh, je ziet daar onvoorstelbaar veel westerse merken... Uh, die daar ook met speciale modellen voor die markten komen. Hè. Doen jullie hebben... dat ook met Audi? Ja, want wij doen de dat Chinese Chinezen willen verlengde auto's. Hebben jullie ja. alle, alle 8 A, 8 L'en en zo daarheen? Ja, wij, wij bouwen daar sinds 2003 de Audi A6 als lange wielbasis. Hmm. Uh, maar tegenwoordig ook de Audi A4 met lange wielbasis. Dus hey. dat, is een, uh, dat is een auto die het daar uh, heel goed doet. Dat ja. wordt een soort Skoda Superb qua uh, maat. Dus. Ja, bijna. De auto is 60. <laughs> centimeter langer en ja. Um, ja veel mensen vragen zich af hè, waarom willen chinezen nou een lange auto dat heeft enkel te maken met het chauffeur. feit ja ze als je daar geld hebt en je rijdt in een mooie auto met chauffeur je rijdt ja. niet zelf en dan is nee, dus een beetje okay. extra ruimte op de achterbank is, uh, is altijd welkom ja. is altijd welkom maar dan doe je er meteen een a6 bij niet een a4 wat is natuurlijk een beetje is dat niet een gek gezicht een lange a4 nee want het, het is de auto is heel uh, subtiel verlengd het is niet uh, zoals bij een a8 uh, 11 centimeter het is 6 centimeter dus mm -hmm. het Laat ik het zo zeggen, als je de auto's naast elkaar ziet, valt het je op. Uh, als je een A4 lang, lang ziet rijden, is het niet, uh, het is niet een echt heel geval erg. Raar, raar, het zou zijn. grappig zijn om eens een keer zo'n auto te zien. De, de, de, de, ja. Een paar van die dingen importeren. Gewoon voor de grap. Ja, ja. ja want veel merken doen het. En, en versies waarvan wij nog nooit gehoord hebben. In verlengde uitvoering. Dat ja. is natuurlijk heel gek. Ja, je zal zien dat de bouwkwaliteit is identiek is. Die, die productiestandards die zijn het. Uh, zijn zijn gelijk aan wat we hier zien. Uh -huh. Het interessant is dat Chinezen overigens uh, toch liever een auto hebben met uh, um, onder de motorkap het type plaatje Made in Germany. Dat, dat made in China. Dus je ziet dat de, de korte A6 daar, ondanks dat hij uh, duurder is... dat hij daar alsnog heel gewild is. Ja. Ja. Ja. Omdat hij inderdaad lemmerend ja. komt. Even, ik zou, de... ik zou gewoon een keer zo nooit naar Nederland ja. Peer, even een hele andere vraag. Het productgramma. Want je zei net al, er komt een nieuwe A3, een nieuwe sedan. Uh, die, die zit er allemaal aan te komen. Er komt dus ook een nieuwe carriolet, neem ik aan. Uh, ja. Als je naar het, het hele scala kijkt, jullie dekken alle... Verschillende marktsegmenten. Uh, uh, van SUV's, Q3, Q5, Q7, de R8 en daaronder alles dans, uh, uh, hatchbacks van de A1 tot de, tot de A2. En daar gaat nog veel meer komen. Wat, wat ja. gaat er allemaal komen nog? Nou, daarover kan ik niet alles zeggen uiteraard. Maar um, wat belangrijk is om te weten bij um, uh, de groei van dit soort uh, uh, merken, mm -hmm. um, voor een deel komt de groei weg uh, uit uh, verschillende behoeften. Hè? In China zijn de behoeften. Anders dan in, in Europa en ja. weer anders dan in Amerika. Dus als je kijkt naar een Audi Q3... die uh, op dit moment uh, uh, goed wordt verkocht, ook in Europa... Ja. 80.000 stuks afgelopen jaar... dan zit een belangrijk, van die, uh, uh, een belangrijk deel van die groei zit hem in China... waar die auto vanaf begin dit jaar ook geproduceerd wordt. Ja. En uh, in, ja, in China, maar ook in Amerika, zijn de, de Q-modellen... dus de, de SUV's van Audi zijn gewoon uh, zeer gewild. Zeer gewild. Ja. Ja. Hebben, ze, hebben ze daar een beetje hetzelfde... Ik, ik, ik, Denk erover na tijdens de rijimpressie, want die komt zo. Maar ik heb een brandende vraag. En die ga ik je nu al vaststellen. Ik vind Audi's, het zijn maniacaal goed gebouwde auto's. Ja. Maar wat lijken ze allemaal op elkaar? Ja. Van ah. A4, Daar heb ik straks wat over gezegd. Ja, acht op, jongens. Ik kan het niet meer uit elkaar houden. Ja. En ik ja. zit in het vak. Maar eerst de rijimpressie. Ja, de Donkervoort D8 GTO. Dames en heren. Het is een feestdag. En ik zal u vertellen, want voor mij hoor, persoonlijk. En u, u mag meevieren. Joop Donkervoort en ik kennen elkaar nu, nou, ik denk een jaar of vijftien. En altijd bouwde Joop auto's waar ik niet in paste. Op een gegeven moment belt hij me op, een jaar of twee geleden. Ik ga een auto bouwen waar jij in kunt. Ik zeg nou Joop, als dat gebeurt... dan uh, krijgen wij hier uh, een uh, tropisch rif voor de kust. Dat gaat nooit lukken. Maar... Mijn feestdag. We zitten erin, achter het stuur. Ik draai de sleutel om, ik zet hem eens in zijn 1 en we gaan rijden. Dat optrekken ga ik u zo laten horen. Want daarna kunt u uw speakers weggooien is het gewoon klaar. Het maakt een onaards oorverdovend gebrul. 380 pk uit een viercilindermotor motor van Audi die ook in de TTRS zit. Alleen Joop Pester perst daar net iets meer vermogen uit. Deze auto is zo woest snel in een paar seconden van 0 naar 100. Meer is het niet. Je moet je echt vasthouden. Het is een pure sportauto. En het knappe is... Het is niet een Ferrari. Het is niet een Porsche. Het is geen Lamborghini. Het kan evenveel. Het maakt hetzelfde in je los. Dezelfde emotie. Maar het allermooiste is... Het komt gewoon uit Nederland. Dit is een Nederlands product... En het is zo knap, Europees gehomologeerd, met prachtige techniek. Die dingen doen het eindeloos lang. Het is een ongelooflijk lekkere auto. Het is feest. Nou, daar gaan we. Let op. Honderd. Ongelooflijk. Wat een beest van een auto. Eh, nou ben ik bijna 50 en dan krijg je op een gegeven moment een beetje het idee dat je ja, de midlife crisis achter de rug begint te krijgen. En dan wordt het misschien eng. En dan denk je, nou, dat is toch best eng. Onbekrachtigd. Onbekrachtigd sturen, onbekrachtigd remmen. En dan met dit vermogen. Je bent een oude vent. Dat ga je niet maar Dit gaat sneller dan je geest kan bijhouden. Ja, dat zou je denken. Dan zou het een eng ding zijn. Maar dat is het knappe van Joop. Deze auto is gewoon door een totaal no-no, zoals ik, te besturen en mee te rijden. Niet een hele goedkope auto, dat begrijpt u. Maar zoveel techniek en zoveel passie... geëvolueerd van een auto die het ooit beter moest doen dan de Lotus 7... toen Joop 35 jaar geleden begon. En dan zie ik toch een beetje een analogie met Porsche. Ooit begonnen met een kever, opgebouwd tot wat er nu staat... de nieuwe 911 de 991. Alleen dit is een andere kant uit En eindelijk wordt het toch eens tijd... dat niet alleen mensen die Donkervoort kunnen uitspreken als Donkervoort... maar ook mensen die Donkervoort gaan zeggen of Donkervoort, of Zweeds, dan wel Russisch, die kan ik niet... Um, dat die ook dit gaan begrijpen. Want dit is het mooiste wat Nederland biedt... naast de polders waarin deze auto geboren is in het zonnetje. Met windmolens, oude molens, lage huisjes... en dan af en toe in dat beeld tussen de boterbloemen... 380 pk op rubber van Donkervoort. En ik begrijp nu ook waarom Joop zo weinig haar heeft. Je haar waait voor je kop af. <lacht> Dat is het enige. Gaan we nog een keer. Doe u even mee. Op mijn feestje. Ja, het geluid is zo ontzettend slecht. Dat ligt niet aan ons uh, opnameapparaat. Maar die trok het gewoon niet. Nee. Het ging gewoon af. Nee, hey, maar wij, wij... Turbofluit. En dan, als je overstaat, die wastegate die even doet. Om zijn druk kwijt te raken. En dan weer... Ik kan het niet nadenken. Maar... Oh. maar wat voor motor lag er nou in? Nou, er ligt een vijfcilinder vijf, ja. uit de TTRS inderdaad. Audi. Audi was, motor. Audi motor. En ik Waarom, was zo enthousiast waar... dat ik gewoon vier viercilinder van gebouwd heb. Maar... Nee, maar wij zitten ons nu te realiseren, beste luisteraar... ...dat we, dat we dus gewoon met een... Audi. Audi gemotoriseerde autorijden, terwijl we hier de PR-directeur van Audi maar, hebben. En het mooiste is, Audi werkt heel nauw samen. Was ooit partner zelfs van Donkerfort, is eruit. Maar nog steeds hebben die mannen, die hebben wat. Die gekke die begrijpt Audi en Audi begrijpt Donkerfort. Ja. En dat is mooi, er komt dus een tijd, heb ik al tegen Joop gezegd... dan verkoop je de tent aan Audi. Dat was het moment waarop Joop dacht, en nu moet hij de deur uit. Ja, dat is een, dat is een stadium... Wat bij mij altijd al veel eerder komt. Maar goed, maar dit terzijde. We hebben uh, Peer Peshaar een vraag opgegeven voor de reimpressie. Uh -huh. Waarom lijken Audi's zo ontzettend veel op elkaar? En wordt het niet tijd om dat eens een keer te gaan veranderen? Peer. Ja, vertel. Um, vertel, vertel. Um, lijken Audi's veel op elkaar? Ja, ik, er zijn. Ik um... bedoel natuurlijk met name de A4, A6, A8 uh, uh, range. Ja, die auto's hebben uh, een sterke familiegelijkenis. Nu is dat... lijken het heel op elkaar. Ja. Uh. Nu, nu is dat, uh, nu is dat uh, een, een tijd lang heeft uh, de, de vorige designer van Audi... Heeft dat heel bewust gedaan om de single frame grille, de, de oude, inmiddels bekende Audi grill, gewoon een heel duidelijk gezicht te geven. Zo ziet een Audi eruit. Nu is er uh, sinds najaar 2012 een, een nieuwe designer bij Audi, Wolfgang Egger. En Wolfgang gaat uh, in de toekomst, bij de toekomstige modellen iets Meer differentiëren en dan hebben we het over de A-modellen, de Q-modellen aangekondigd en de R-modellen. Ja. Dus hij geeft ons gelijk eigenlijk dat het te veel op elkaar lijkt. Ja, ja, dat is, ja. Dat is zijn zeg visie. Maar ja, ik, uh, <laughs> <laughs> ik denk dat het, ik denk dat het een, een hele sterke kant is van Audi. Uh, uh, het tijdloze, um, wat, wat heel veel mensen waarderen, laten we dat voorop stellen. Uh, maar misschien is het goed om iets meer te gaan differentiëren. Dat gaan we in de toekomst zien. We hebben afgelopen najaar in Parijs hebben we een conceptcar laten zien, de Crosslane Coupé. En daarin zie je eigenlijk de, de nieuwe uh, interpretatie van de single frame... die in hoogte meer gaat variëren. In breedte, maar ook in materiaalgebruik. Okay. Dus die zal het aangezicht van Audi echt gaan, uh, gaan veranderen. Dat beloof je hierbij. Plechtig. Plechtig, plechtig. Peer, we willen je hartelijk danken voor je komst om dit toe te lichten... om te vertellen over die nieuwe Audi A3 limousine. Die staat nog in leus. Wanneer gaat hij bij de dealer? Uh... Hij is er vanavond voor het laatst. Ja. Uh, morgen staat hij nog op een ander evenement in ja. Amsterdam... En uh, de auto's staan in september bij de dealer. Hm. Jij en, werkte ooit nog voor Mercedes-Benz. Die hebben nu die CLA. Als je dan terugkijkt, denk je dan toch niet van... Oh, mooi ding. Uh, laat ik mij uh, op deze zender daar niet over uitlaten. Oh, hoort, nee, maar, wel, maar je moet toch wel even zeggen, uh, Pierre... want dan hebben we echt alles gehad. Volgens mij heb jij volgende week een heel leuk evenement... met historische Audi's. Ja, voor het eerst uh, organiseren wij in Leus de Audi Tradition... of op zijn Engels Audi Tradition... Dat Hele vinden plaats. Ja, Hele Vijf, 15 juni, alleen zaterdag 15 juni. Okay. Van, van 10 tot 4 op het terrein van, uh, van Pom. Iedereen, en, welkom. Uh, iedereen is er wel. Ook als je geen Audi hebt. En morgen half 10, hè? Jongens, ja, Sint-Jan Stocktoffer. Utrecht, toch weer 100 van de knak. Alle mooiste auto's. Peer, dankjewel voor je komst. Zometeen in Tos. autoshowmok. Eh, zometeen na dit programma gaan de collega's van Opium verder. Wij zijn er volgende week weer. Tussentijds kunt u terecht op Facebook en Twitter. Nu eerst het Internationaal met Jeroen Jepkema. Tot volgende week. Dit is Radio 1.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 In Drachten is een zijgevel van een gebouw vanmiddag gedeeltelijk ingestort. Het metselwerk is van de gevel gevallen. Er zijn geen gewonden. Het is een appartementsgebouw van twee lagen bovenop een winkelcentrum. Supermarkt Jumbo, dat direct onder het flatgebouw zit, werd na de instorting gesloten, maar is nu weer open. En als het kabinet het tweede jaar van de WW-uitkering toch verlaagt tot het niveau van de bijstand, is er geen sociaal akkoord meer. Dat zei FNV-voorzitter Heerts in het trotsprogramma Kamerbreed. Hij reageerde op uitspraken over extra bezuinigingen... eerder deze week van VVD-fractievoorzitter Zelstra. Dat waren de hoofdpunten. Aan de BVK is informatie. Op de A7 Zaandam richting Horen staat voor Purmerend drie kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. Verderop richting Horen staat voor van Horen twee kilometer. En op de A7 Horen richting Zaandam... Voor Purmerend Zuid 2 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag wordt het weekend ook aan de weg gewerkt. Bij Woerden staat 5 kilometer, daar zijn maar twee rijstroken open. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan ook via Amsterdam rijden. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Jan Mom. Goedemiddag en welkom bij Opium. Vanuit de Amstel-foyer van Carré tot half vijf. Kunst en cultuur met Ed Oudenaarde. Dertig jaar lang was hij commando in de fotojournalistiek... totdat een ongeluk zijn leven drastisch veranderde. Bassiste Fedra kwant over haar nieuwe album. Jan Thewesen over moderne beeldende kunst uit Rusland. Gijs met kamer over popmuziek. Ellen ten Damme in de bus onderweg naar een voorstelling. Spinvis over zijn gastdocentschap aan de Technische Universiteit. En natuurlijk live muziek. Dit keer de Rob Mostert Hammond Group. De Rob Mostert Hammond Group. Zo direct meer en langer natuurlijk. Wilt u reageren op deze uitzending graag? Mail ons opium.nl. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. De Nederlandse vormgever Christian Boer is genomineerd voor het prestigieuze Index Award. Dat is de Nobelprijs onder de designprijzen. De woord blinde boer heeft een lettertype bedacht speciaal voor dyslectici. Hij past gewone lettertypen zoals Times New Roman aan, zodat de letters makkelijker van elkaar te onderscheiden zijn. Bijvoorbeeld bij de letter U. De U, als je die ondersteboven zou zetten, dan wordt dat de letter N. Dus de U heb ik aan de onderkant uh, zwaarder gemaakt, waardoor die eigenlijk, als je hem als een 3D-object ziet, niet meer ondersteboven kan draaien, omdat de zwaardere kant natuurlijk naar beneden draait. Boer dacht het lettertype afhankelijk alleen te maken voor zichzelf... en wat dyslectische kennissen. Maar inmiddels gebruiken ook KLM, Pixar, Nintendo en Shell zijn ontwerp. Een van de werelds meest beroemde pianisten is weggelopen uit een concert. Christian Zimmerman kon er niet meer tegen... dat hij met een mobieltje werd gefilmd door een toeschouwer. Een verzoek daarmee te stoppen werd niet ingewilligd. Even later keerde hij terug om te zeggen dat YouTube de muziek kapot maakt. Waarop hij het concert nog wel afmaakte. In Nederland is cabreter Theomaasen wel eens boos geworden op mensen waarvan hij dacht dat ze zonder toestemming in de weer waren met een camera. Zoals bij deze Utrechtse fotografen. Ik kwam die op me aflopen en zei: die, geef me hier die camera. Dus ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik dacht eigenlijk automatisch: nou, alsjeblieft, hier heb je hem. En ik dacht, nou hij doet er niks mee. Ja. Hij gooit het kaartje weg hooguit. Hij delete de foto's. Maar tien seconden later zie ik mijn camera uh, door de lucht vliegen. Theo Maas heeft overigens later wel een deel van de camera vergoed. Bittere zoete overwinningen bij de uitreiking, uitreiking van de zilveren reismicrofoon... voor het beste radioprogramma deze week. Want zowel de winnaar als de ontvanger van de eervolle vermelding... kregen ook te horen dat ze worden ontslagen. De redactie van Plots en Jaboots Boots van Jabo Kumbo Show... kregen dat bericht van hun werkgever, de VPRO. Plots-presentator Jair Stijn. Deze prijs valt in de week van de ontslagen. En Plots houdt op te bestaan. Uh, ik weet nu dat het het beste radioprogramma... ...was van Nederland binnenkort, Nou, dat is natuurlijk heel teurig. De VPRO moet relatief veel bezuinigen omdat ze niet fuseert met een andere omroep. Fusieomroepen zoals TOS en Afro of KRO en SJV ...kunnen rekenen op iets meer geld uit Den Haag, hoewel ook daar ontslagen zullen vallen. Ja... Ze gaan weer toeren, de Rolling Stones. De vraag bleef lang, gaan ze met hun 50 and Counting Tour... ook op het legendarische festival Glastonbury staan? Ja, is het antwoord. Voor het eerst staan ze op het grootste openluchtfestival ter wereld. Maar het laatste nieuws is, voorman Mick Jacker gaat kamperen op dat festivalterrein. Dat zegt de Rocker Q magazine. Of de 69-jarige op een luchtbed in een tentje gaat slapen is niet duidelijk. Het zou kunnen, want ondanks zijn miljoenen gaat hij regelmatig kamperen met zijn gezin. Op een Caribisch eiland, dat dan weer wel. Never stop, never stop, never stop. Rolling Stones. Tot zover het opium culturele nieuwsoverzicht. Dit is opium. Dan ander nieuws van deze week. De opkomst van het e-boek gaat ten koste van de dorpsbibliotheek. Die, die vrees heeft de Raad voor Cultuur kenbaar gemaakt... aan minister Bussemaker van Cultuur. Ze is bezig met een nieuwe bibliotheekwet... aangezien de huidige al 25 jaar oud is. De minister zet in haar wetsvoorstel sterk in op digitalisering... Iedere Nederlander moet een e-book kunnen bestellen. De Raad voor Cultuur juicht dit plan toe... maar maakt zich tegelijkertijd grote zorgen over de toekomst van de lokale bibliotheken. Aan de telefoon Jeroen Bartelsen, secretaris van de Raad voor Cultuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Bartelsen, waarom dreigen juist die lokale bibliotheken de dupe te worden... Nou, kijk, laat ik voorop stellen. Deze wet, die dus een oude wet, zoals u in de inleiding zei, uh, vervangt, uh, die uh, regelt iets wat heel erg belangrijk is. Uh, want over een tijdje zie je, nou eigenlijk al de afgelopen jaren, ons lees en dus ook leengedrag zien we echt veranderen. We lezen minder fysieke boeken en we lezen meer elektronische titels. Dus dat er. Eindelijk een wet komt die regelt dat er een uh, landelijke uh, digitale bibliotheek komt. Dat is echt heel belangrijk. Zet heel veel versnippende uh, initiatieven, zet ze bij elkaar en hebben daarmee de kracht, en de kennis via de koninklijke bibliotheek om dat te regelen. Dat juist u toe. Maar nu die lokale bibliotheek. Maar ja, er zit ook een maar inderdaad aan. We, we zeggen wel tegen de minister van: nou, let nou op, het is niet alleen de vernieuwing in dat digitale domein waar je naar moet kijken, maar je zou ook moeten kijken naar die fysieke. ...openbare bibliotheekvoorzieningen die trouwens in dorpen zitten, in kleine gemeenten... ...maar die zitten ook in grote gemeenten. En die vinden we ook belangrijk. Dat zijn plekken waar heel veel mensen komen, waar ontzettend veel vernieuwing ook zit. En wij denken dat in die wet wordt aangegeven, duidelijker wordt aangegeven... ...wat is nou de waarde daarvan, zodat het ook voor die gemeentes aantrekkelijk is... ...om zo'n openbare bibliotheekvoorziening te houden. U zegt het gaat bij die uh, voorzieningen niet alleen om de boeken? Nee, daar gaat het niet alleen op het, uh, om het boek. Uh, uitleen zal, uh, zal, uh, zal afnemen, dus uh, die voorzieningen... die zijn er ook voor, ja, voor andere uh, maatschappelijke uh, functies. Maar daar heb je dan toch de buurthuizen de voor, onderwijs. of niet? Wat zegt u? Daar heb je dan toch de buurthuizen voor... Nou, Je ziet in toenemende mate dat die functies ook uh, gecombineerd worden. Met buurthuizen, met uh, gemeentelijke voorzieningen, uh, met culturele voorzieningen. Vaak wordt daar een combinatie gezocht. En dan is de bibliotheek een belangrijke schakel naar ja, een onafhankelijke informatievoorziening. Of een plek waar... Uh, discussie, ontmoeting en debat uh, plaatsvindt. En dat is heel belangrijk, want voor vele mensen, voor grote groepen mensen... is dat een, ja, een manier om op een betaalbare uh, wijze aan die onafhankelijke informatie te komen. Ja. En daar ook in geholpen te worden. Dus dat moet echt, ja, een kwalitatief, hoogstaande ja, voorziening kan dat, moet dat zijn. Nu ja. zijn in Noord-Holland onlangs vier bibliotheken commercieel geworden. Is, is dat niet een mogelijke oplossing voor die lokale bibliotheken? Ja, dat, dat zou kunnen. En dat is eigenlijk ook iets waar we, waar we op wijzen. De, je zult steeds meer zien dat er ook commerciële aanbieders zijn... die zowel elektronisch als ook fysiek eh, die uitleen zullen aanbieden. En ja, eigenlijk zou je dat alleen maar kunnen toewensen. Het is een beetje vergelijking te maken met eh, de publieke omroepen... en de commerciële omroepen. Dat wil niet zeggen dat de... Publieke omroepen overtollig worden, dat publieke openbare bibliotheken overtollig worden. Die moet alleen heel goed aangeven: van wat is nou die meerwaarde, dat onderscheidende karakter van die lokale fysieke bibliotheken. En dat vinden we, hoewel we dus echt die wet heel erg uh, uh, aanmoedigen... dat punt dat moet volgens ons beter uh, uh, nou, omschreven worden. Mooi die e-books, maar gooit kind niet met het badwater weg eigenlijk. Zo is het. Goed, ja. de minister uh, gaat, neem ik aan, met uw advies aan de slag... kom binnenkort met een wetsvoorstel voor de ministerraad... vanaf 1 januari 2015 zou dan die nieuwe bibliotheekwet in werking moeten treden. Dank voor uw reactie, Jeroen Bartelsen. Graag gedaan. De documentaire Het nieuwe Rijksmuseum won deze week de zilveren Nipkowschrijf, de prijs van TV-rezentsenter voor het beste tv-programma van het jaar. De andere genomineerden waren Moeder, ik wil bij de revue met Huub Stapel en Volgens Robert met Peter Blok, geschreven door zijn vrouw Maria Goos. Afgelopen woensdag nam documentairemaakster Oeke Hogendijk de Nipkowschrijf in ontvangst en Opium was erbij. Het hoge woord moet eruit in een uh, mag wel zeggen uitzonderlijk rijk televisieseizoen. Gaat de zilveren Nipkoff schijf naar het nieuwe Rijksmuseum? Ja, ik vind het een uh, ontzettende eer. Uh, ik heb ongelooflijk in spanning gezeten en ik vind het een ontzettende eer dat, uh, dat die ons ten deel is gevallen. Ik begon in 2004 aan mijn documentaire over het uh, nieuwe Rijksmuseum. Het is daarmee eigenlijk voor mij inderdaad een soort levenswerk geworden. En ik heb uh, ja, eigenlijk mijn eigen huiskamer een beetje verruild voor die van het Rijksmuseum. Huub Stapel, u bent hier omdat u genomineerd bent met een kast van moeder, ik wil bij de revue. Het nieuwe Rijksmuseum, daar heeft u het van verloren. Ja, ja. dat kan ik goed hebben. Ja? Ja. Beter dan van volgens Robert? Ja, dat had ik, dat had ik absoluut. Nee, dat is waar. Dat had ik absoluut lastiger gevonden als we daarvan verloren hadden. Want je concurreert met een dramaserie, dan wil je natuurlijk winnen. Peter Blok, veel ja. genomineerd, maar niet gewonnen. Twee nominaties en nog meegedaan aan een eervolle vermelding, ja. Dat is uniek volgens mij. Kijk, het is natuurlijk een... Ik had ook het Rijksmuseum gekozen, als ik heel eerlijk ben. Want het is natuurlijk een betekenisvol project geweest. Dat tien jaar uit de hand gelopen, daar moet een documentaire over. De manier waarop die gemaakt is, ik vind hem... Van enorme betekenis, dus ik begrijp dat wel. Ja. Maria Goos. Ik had niet eens een speech geschreven, want ik dacht hij gaat naar het Nieuwe Rijksmuseum. Heeft u zelf wel eens een documentaire gemaakt? Nee, nee, nou nooit. Nee. Is dat iets wat u als scenario-schrijver ziet zitten? Ja, heel erg. Ik vind dat heel erg inspirerend. en Ik zou dat ook graag doen, maar het is wel een beetje. Ik weet niet of ik het kan. Jean-Pierre tv recensent voor de Volkskrant en jurylid voor de nipkov -schrijver. U bent altijd op zoek naar kwaliteitstelevisie. Heeft u ook een heimelijk tv genoegen? Een heimelijk tv genoegen? Kijkt u wel eens stiekem naar tekenfilms of naar oh, jawel, teleshopping? Jawel. Ja, oh ja, het is, het is heel erg. En ik kan mij ook ontzettend uh, verkneukelen bij de meest aschuwelijke vormen van televisie. Midden in de nacht of uh, op zondagochtend op RTL 4 of zo. Je lacht je echt een breuk. Of de eugeristieviering voor mijn part. De Hour of Power. Ja, om maar iets te noemen. En, en wat is er dan op zondagochtend op RTL4? Oh, ik heb eens uh, allerlei bekende Nederlanders kennelijk op uitnodiging van sponsors naar Duitsland zien gaan. om hun fysieke conditie te laten meten en er van alles aan te laten doen. Ik herinner me Alina Rijn die iets tegen haar cellulitis wilde laten doen. Ik kan daar erg van genieten, eerlijk gezegd. Heeft u eigenlijk een heimelijk tv genoegen? Kijkt u wel eens naar uh, iets? Jaha. Pawn Stars en uh, American Pickers. Wat is dat? Dat, dat? dat zijn twee jongens die gaan op antiquiteitenjacht op het op het Amerikaanse platteland. Slappe series zoals uh, Blik op de Weg en uh, Bergmisbruikers en dat soort dingen. Dat vind ik een wonderlijke Engelse politie die achter uh, drugsgebruikende jongeren aangaan die zich in een kliek overbergen. Dat mag ik graag zien zo in het begin van de avond. Kom ik wel eens binnen en dan zeg ik, wat vind je hier nou toch in maar aan? Waarom zit je hier naar te kijken? Ja, dat vind ik geweldig. Hans Berenkamp, uh, tv-resistent voor NRC Handelsblad en jurylid. Eén bekend heimelijk genoegen waar ik ook wel eens over heb geschreven... ...maar dat is alle quizzen. Kijk, uh, ik, wat ik bekijk is alle nieuwsprogramma's, alle uh, actualiteitenprogramma's... ...alle talkshows, alle documentaires. En dan is inderdaad spelletjes. Ja, dat doe je dan uh, als je tijd over hebt. Doe ik bij het ontbijt bekijken dat op de iPad op uitzending gemist. Even een mes op tafeltje inhalen. tv resident Hans Berenkamp die dus niet kan wachten op een volgende aflevering. Muziek, de Rob Mostert, Hammond Group met Swinging mustard. Stouwster Hammond Group. Het zonnetje schijnt en het zingt hier de pan uit in de Amstel Foyer van Carré. Wat wil je nog meer? Mijn volgende gast was 30 jaar lang nieuwsfotograaf, totdat drie jaar geleden zijn leven drastisch veranderde. U hoort een fragment uit het NOS Journaal van 27 juni 2010. Vanavond Op de Maasvlakte bij Rotterdam... zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Drie inzittenden waren op slag dood. Eén overleed aan zijn verwondingen op weg naar het ziekenhuis. Het toestel met vijf inzittenden stortte rond één uur neer... op de Noordzeeboulevard bij de Slufterdam. Ed Oudenaar, welkom. Goedendag. U? Of zeg ik jij? Jij? Nee, graag ja. Ja, jij. Ja. Jij was die vijfde in die helikopter. Ja. Ja, WO, heb je dit vaker teruggehoord? Of? Ja, ja, heel vaak. Heel ja? vaak. En het, uh, ja, ik werd wakker in het ziekenhuis. Uh, uh, met, de, met mijn familie aan het, uh, het voeteneind eigenlijk. En ik dacht, waar, waar lig ik in godsnaam? En toen dacht ik, ja, het lijkt wel op mijn ziekenhuis. Hm. Toen zei mijn vriendin, ja, je bent gecrashed met een helikopter. Nou, ik, wist, ik wist van toen nog blazen meer. Ik wist helemaal niet meer dat ik ingestapt was. Dus ja, ik heb in het, toen, in, toen ik in het revalidatiecentrum lag. Uh, ja, gewoon eigenlijk de foto's van de crash tegenover me aan het prikbord gehangen. Omdat ik... Om dat tot je door te laten ja, brengen? Omdat, omdat, ja, omdat ik dacht van, ja, waarom heb ik dit? Ik had een dwarslesje opgelopen. N je dus... kon je daar helemaal niets meer van herinneren? Nee, nee. Nee. Je zat in die helikopter, onder andere met collega's Ben Wind... en Rob Kloosterman, ook ja, fotografen. Ja. Die zijn om uh, um het leven gekomen. J jij zelf gelukkig niet. Maar was het dus wel ook fysiek zwaar uh, aan toe uh, zwaar Ja, ik had, eigenlijk, ik had eigenlijk ook gewoon... Uh, ja, er niet meer moeten zijn. Maar door een of andere wonder. Ja. Je ik weet, ik, ik weet maar... niet waar dat... Zat je op een goede plek toevallig? Ik, nou, nee, of... ja, gewoon, ja, gewoon ook achterin bij Ben Wind. Dus, uh... Het had net zo goed anders kunnen lopen. Ja, ik weet niet waarom het... Uh, ik, ik heb me dat hele lange tijd afgevraagd. Waarom? Je zit ja. nu in een rolstoel. Ja. Hoe gaat het nu met je? Ja, de, elke dag pijn, zeg maar. Want ik heb een gedeeltelijke dwarslesje. Dat is ook zo vreemd. Dat, ik heb nog wel gevoel en beweging in mijn benen. Alleen, ja, er zit geen controle meer over. Dus ik kan niet lopen. Maar ik heb ook heel veel uitstralingspijnen. Ja, dus en dat is... je kan dus ook niet meer als nieuwsfotograaf werken? Ja, het bovenlichaam is goed. Dat is ook zo vreemd. Dus de armen en, en het hoofd, dat werkt allemaal goed. Dus ik wilde eigenlijk weer aan het werk. Echt waar? Ja, ja. ja, ja als heb je dat geprobeerd? Ja, drie maanden lang echt intensief. Of voor mij intensief dan, zeg maar. En, uh, maar dat, ja, dat lukte niet. Ik moest voor de bedrijfsarts altijd invullen hoe ik me voelde tijdens yeah. die opdrachten. En dan schreef ik altijd uitstekend en goed. Want ja, je ga, wilde graag. Ja, want ik denk, ga niet dat ik me kloten voel. Uh, yeah. Dus ja, dat, maar na nou, drie maanden sloopte het mijn lichaam nog meer. Dat ik dacht van ja, ik moet er mee ophouden, ik moet gewoon realistisch zijn. Ja, bovendien was jij, eh, zoals genoemd werd, een commando in de fotojournalistie. Ja, dat zie je <laughs> ja, toch minder snel in zo'n rolstoel doen, of niet? Ja, dat is wel een beetje gechargeerd hoor. Maar, uh, ja. Nou ja, maar is, goed, uh, ik was wel iemand die altijd uh, uh, heel erg aan nieuwsfoto's gerelateerd, of, uh, of daarop gefocust ja. was eigenlijk. En niet zozeer op vormfotografie. Dus ik wilde altijd op het juiste punt staan als er iets gebeurde. En dat is wel letterlijk vechten, toch vaak? Ja, het, is een, het gaat vrij collegiaal toe in Nederland, Vind je? hoor. Nee, ik heb het wel vaak waargenomen als <laughs> verslaggever. Ja, ik was vechten, blij dat ik dan. geen fotograaf was. Jullie sloegen elkaar ongeveer de zit om de beste plek nou, te krijgen. Dat, dat valt mee, hoor. Er ja? wordt wel geduld en getrokken dan op zo'n moment natuurlijk. Maar ja, kijk, het, het, het probleem bij fotografie is... het gebeurt maar één keer. Zit je in de verslaggeving, dan kan je nog wel eens aan je collega vragen... van wat zei hij wat, ja. wat gebeurde schrijf er? Schrijf het op. Ja, schrijf het op. En zo collegaal zijn ze dan onderling wel. Maar fotografie, ja, dat is een moment. Je moet het moment. Er is een boek nu van je werk verschenen. Daarom zit je hier ook. En een expositie overigens bij de galerie, genoemd naar Ben Wind. Uh, 25 jaar fotomateriaal is een selectie uitgemaakt. Uh, je werkte voor het ANP. Uh, had je een specialiteit eigenlijk? Nee, ik was... Uh, een van de allrounders, zeg maar, bij het ANP. Ja, dus een allesvreter zeg maar. En dat wilde je ook? Je wilde je ook niet specialiseren? Nee, nee. nee ik vond het leuk om van alles wat mee te pikken, ja. Dus, dus er staat ook inderdaad letterlijk van alles in. Bijvoorbeeld om maar meteen even eh, met iemand te beginnen... die natuurlijk heel veel de laatste tijd in het nieuws is geweest. Lance Armstrong. Ja. Een foto die mensen zich misschien voor de geest kunnen halen. Je, je ziet hem helemaal onder in beeld... Uh, een beetje besmeurd op zijn fiets... en daarboven één grote uh, dreigende wolkenlucht. Ja, ja. Jij bent vaak bij die Tour geweest, hè? Ja, ik heb hem heel uh, lang gedaan. Eigenlijk wel twintig uh, jaar lang, zeg maar. En nooit Armstrong kunnen betrappen met een foto... dat hij een spuit in zijn arm had of een pilletje slikt? Of... <laughs> Was het maar waar geweest. <laughs> maar, maar heb je daar ooit iets van gemerkt? Want daar, die doping... Verhalen, gaan maar door natuurlijk. Ja, het was al met... Je hebt ooit eens een ploeg gehad, PDM-wielenploeg. Uh, uh, ja. En daar was het al met Breukink uh, dat ze ineens ziek waren. En dat, was, dat was eigenlijk ook al een soort... Dat was al of, verdacht. Ja, dat was ook al verdacht. Rond elke renner heeft al iets verdachts gehangen eigenlijk altijd. Hm. Maar de verslaggevers, ja, die... Ja, nou, daar wil ik niet veel over zeggen. Maar die moffelden dat eigenlijk toch altijd een beetje weg eigenlijk. Die wisten het wel? Nou, ze konden nooit ook hard bewijs krijgen ah, natuurlijk. dat ja, is wel nodig. En als je alleen maar verdenkingen hebt, dan, uh, ja, dan, ja, dan ga je toch... En, ja, ze zoeken helden natuurlijk in de toerlijke ja. Fransen. Ze wilden het misschien ook niet weten. Nee, maar dit was wel heel verdacht. Want dit was uh, zijn eerste uit het niets eigenlijk... Uh, ja, overtroefde die iedereen daar. Dat was op weg naar Sestrière. ja. En uh, ja, dat was al eigenlijk verdacht... dat hij zo uit het niets uh, eigenlijk ineens uh, oppermachtig was. Waanzinnige prestatieleden. Ja, ja. ja. ja. En, maar, ja dan, en daarna ging het maar door met hem natuurlijk. Wat, wat is een goede nieuwsfoto, vind je? Ja, die het moment uh, van het nieuws uh, vertaalt naar... Uh, ja, er staat bijvoorbeeld één foto in van, uh, van een RVD-voorlichter... Uh, uh, uh, die uh, Willem-Alexander afschermt... op het moment dat hij een busje uitstapt, een VIP-bus... Ja. Ja, dat, dat, uh, dat lijkt... als je hem nu bekijkt, dan lijkt het een hele saaie foto. Maar als je weet wat er uh, speelt... want hij had een hele verkeerde uitspraak over zijn uh, schoonvader... Schoonvader in New York. Gedaan in, ja. in Boston was het, ja. ja. En die voorlichter had hem eigenlijk moeten beschermen... tegen die... Tegen die uitspraak dat hij die niet zou doen. Ja. Dat hij verwezen beetje... naar een krantenartikel. Uh, ja, ja exact. Dat, ja, dat, dat zou niet, een beetje ja, zijn ja, schoonvader ja. goed praten, maar dat was geloof ik door Fidelo zelf geschreven. Er ja, ja. was één groot, ja, ja, dat was echt nieuws. Ja. Maar het was, was laat op de avond tegen de deadline aan werd, dat, uh, dus ik had eigenlijk alleen maar een foto Willem-Alexander omringd door wat pers. Ja. Maar toen dacht ik, ja, morgen wordt daar een enorme follow-up uh, op gekeken. En dat klopt, dat ja. klopt ja. ja. Dus ik denk, wat ga ik daar nou voor foto bij zoeken? Nou, en dat, dit moment ontstond op een gegeven ogenblik. Hij keek echt vanuit zijn fitbusje: van waar is de pers? Nu moet ik hem echt <lacht> beschermen. Maar dat had hij eigenlijk de avond ervoor al moeten doen. Ja, het ja, ja, was te laat. En ja. over momenten gesproken, want er staat ook een, vind ik, een paar prachtige foto's in... van de beroemde taart in het gezicht van Pim Fortuyn. Daar, uh, je ziet hem later besmeurd en dat gebak van zijn gezicht afhalen. Maar de, de, het moment zelf is weliswaar niet scherp, maar wel ongelooflijk dynamisch. Maar nou, De en, taart en... is wel scherp, hè? De taart is scherp, <laughs> ja. Maar hij werd met zo'n enorme gooi uh, <laughs> ja. gegooid, zeg maar. Maar dat ontstond vanuit het niets. Het was een van de persconferenties die uh, Pim uh, gaf, die druk bezocht werden. Ja. En ik dacht, ja, wat ga ik nu weer eens maken? Het was zoveel de zoveelste uh, uh, aankondiging van meneer Fortuyn. Ik denk, nou ja, ik zet er maar een hele grote groothoek op. En ik de drukte eromheen, maar... Uh, en toen ontstond dit ineens vanuit het niets. En ik stond en eigenlijk... moet heel snel reageren. Ja, en ik stond ook dan, omdat ik een enorme groothoek erop had... had eigenlijk te ver af. Uh -huh. Dus ik keek nog niet eens door mijn camera bij dit soort foto's. Maar ik drukte hem eigenlijk bijna tegen zijn neus aan. Vandaar dat je ook de verschikte blik ziet. En mijn afdrukken. En ja, ja. En door jouw ervaring uh, ja, komt het er dan allemaal goed op. Met dit prachtige resultaat. Ja. Is er nou in die zin heel veel veranderd, als het om fotojournalistiek ook gaat... dat je tegenwoordig bijna niet meer op kunt concurreren... tegen iedereen met een mobiele telefoon die ook fotografeert? Ja, maar kijk, ja, nou, om, om even de bescheidenheid te verliezen... maar om, uh, als je dit soort foto's die maak je niet met een mobiele telefoon. Want het, het komt er vooral op aan dat je, als het hectisch wordt... Uh, Rustig blijft, het goed bekijkt van wat gebeurt er, inschat, op de juiste plek gaat staan. En ja, dat kan je niet met een mobiel telefoontje doen en niet met de... Daar heb je ervaring voor nodig, zeg maar. Daar blijft een professionele fotograaf ja, ja, ja. zich in onderscheiden van, van ja, ja, ja, de ja, mensen nog. Ja, ja. duidelijk. Ja. Zijn er ook momenten die je, die je gemist hebt? Ja, maar daar praat ik liever niet over. <laughs> dat dacht ik wel. Nee, maar dat heb je allemaal wel, ja. ja. ja nou, één, één dan. Nou, ze staan me niet allemaal helder voor de geest, maar... Ja, je bent er gewoon een week ziek van. Ja? ja of dat, dat je de volgende dag in de krant kijkt... en dat een collega die naast je staat... Net een moment Hij heeft, heeft het moment wel. Nou, of, of een moment ziet ergens in, in, een, in een kluwe van gebeurtenissen... die om je heen plaatsvindt... Ja. die jij helemaal niet gezien hebt. Dat je denkt van, hè? Ja. Er stond naast me. De laatste foto, die heb je genomen in het boek... Uh, vlak voor de Crash. Ja. Daar sta je op uh, met Ben Wind... die dus tien minuten later uh, zou omkomen... Die, die ben je dus ook later weer tegengekomen. Want je wist zelf helemaal niet meer wat er gebeurd was. Nee, ik kreeg de, de, de, de schijfjes, de disken van de camera's... De, die kreeg ik uh, terug en die waren onbeschadigd. Omdat er was ook geen brand uitgebroken in de helikopter. En, uh, toen ging ik ze eens bekijken en toen kwam ik die foto's tegen. En toen begon alles weer te dagen. Ook, de, ook dat ik de foto genomen had. Aha. En hoe ik hem genomen had. Ja, Ik zag ben, na, na, ik was ben een beetje uit het oog verloren eigenlijk. Hij was een ander soort fotografie gaan doen meer de havens in. En, uh, in de jaren tachtig was hij echt een beeldbepalende fotograaf... voor, uh, voor het Algemeen Dagblad. Ja. Dus ik kwam Ben weer tegen. En, uh, ja, het was een zonnige dag en het was een vluchtje van niks eigenlijk. Dus het was een soort schoolreisje. Met helaas, waar we over begonnen, ja. het treurige resultaat. De tentoonstelling, moet ik tot slot zeggen... is te zien tot en met 1 juli nogmaals in Galerie Ben oh, Wind. Dankjewel Ed je wel, Ed Ondertussen op de redactie van De Overnachting...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 Als je altijd interim manager bent geweest en je krijgt een keer geen voorrang... dan hoef je niet opeens cashère te worden. Bij Movier verzeker je het inkomen van je eigen beroep... en hoef je geen ander werk te accepteren als je arbeidsongeschikt raakt. Kijk op movier.nl slash zeker van inkomen. Ook juristen en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. KPN introduceert KPN1.